Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij het Duitse festival Rock am Ring zijn vannacht 27 gewonden gevallen door blikseminslag. Volgens een Duits radiostation zijn zes mensen zwaar gewond. Vanwege het onweer werd gisteravond al een van de optredens afgelast. Het rockfestival trekt tienduizenden bezoekers en wordt gehouden in de plaats Mendig in de deelstaat Rijnland-Paltz. In China zijn honderden lichamen uit het gekapzijste cruiseschip in de Yangtze rivier gehaald. Inmiddels zijn er bijna 400 lichamen geborgen. Gisteren waren het er nog 97. Het cruiseschip werd gisteren met grote kranen rechtop gehesen... waardoor de bergers makkelijker bij de slachtoffers kunnen komen. 14 mensen hebben de scheepsramp overleefd. Saudi-Arabië heeft een skutraket van rebellen uit Jemen onderschept. De raket werd afgeschoten op een Saoedische stad die op 100 kilometer van de grens ligt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Sinds maart bombardeert Saoedi-Arabië met andere landen doelen in Jemen... waar de Houthi-rebellen een groot deel van het land in hun macht hebben. Belangrijke doelwitten zijn gebouwen waar vermoedelijk raketten liggen. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend... voor hulp aan bootvluchtelingen in het Middellandse zeegebied. Volgens de hulporganisatie is er ongeveer 3 miljoen euro nodig. Via Giro 7244 wordt geld ingezameld voor onder meer kleding en medicijnen. Het Rode Kruis verwacht dat de vluchtelingenstroom de komende tijd alleen maar zal toenemen. Sprinter Churendi Martina doet volgend jaar op de Olympische Spelen in Rio mee aan de 200 meter. Hij plaatste zich gisteren in Florida. Ook is hij gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen in China. Op de 100 meter deed Martina het ook goed, maar hij was net niet snel genoeg voor een startplaats op de Spelen.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 Waiting for you, you my river.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 de bewoners uh, en de zeg maar, uh, maatschappelijke organisaties en aanstaande maandagavond, overigens vanaf 9 uur is wel belangrijk, want we hebben rekening gehouden met de, uh, de strandpaviljoens die dan wat rustiger worden, uh, de ondernemers. Um, en we gaan het gesprek ook open aan, dus mensen die zeggen van ja, maar ik praat liever over een heel concreet plan. Wij hebben nou juist gezegd, laten we voordat we het concrete plan hebben uh, het gesprek aangaan, want dan kunnen we die plannen daar nog op aanpassen.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 Als gemeente, we willen dat de kosten naar beneden gaan. Er is ook een taakstelling op de ambtelijke organisatie van 10% gezet. Dus met 10% minder moest hetzelfde werk worden gedaan. In de tijd dat je ziet dat de taken dus alleen maar moeilijker worden. Nou, je kunt zelf wel bedenken dat dat op een gegeven moment gaat wringen. En dus hebben we nu gezegd, wetend dat het eigenlijk inmiddels op een aantal plekken al flink wringt... dan moeten we zelf bedenken wat onze toekomst moet zijn. In plaats van dat een ander dat voor ons bedenkt. Ja. Ja, ja. Dan in het verlengde van Henny's vraag. Oké, okay, nu ga je verder. Een stapje verder.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 ...wedstrijd die we gehad hebben. Twee en, van de drie, ja. Twee van de drie, ja. Patrick kon uh, helaas niet. Maar we hebben Quincy van Kampen... ...en uh, Maarten Mulder hier. Welkom. Welkom Goeiemorgen. Dank u wel. En gefeliciteerd. Dank u wel. Met jullie uh, uitverkiezing. Ja. ja. Spannend was het, hè? Nou, ik denk voor de nummer 1 viel het wel mee hoe spannend het was. Want die liep vanaf dag 1 al goed voorop. Maar uh, ja, wij hebben met, uh, met, met Patrick, met de haringboer, uh, ging nek aan nek. De, de stemmen was ook, uh, het scheelde geloof ik 60 ja. stemmen. Want leg nog even uit, wat was jullie idee uh, van jou? Um, ik organiseer het uh, neon beachvolleybaltoernooi. Waarbij we uh, s'avonds op het strand, onder blacklight light, uh, op, uh, met acht velden, een beachvolleybaltoernooi gaan... Met de uh, uh, kleding mag ik aannemen. Witte kleding of ja, ja. geel. De beleiding en de velden zullen reageren op het blacklight. Ik heb ja. ballen die speciaal gemaakt zijn op blacklight. Dus in het donker zie je eigenlijk alleen maar hetgene wat oplicht door de blacklight. Dus je een muziek ziet alleen erbij. de ballen gaan, maar niet de deelnemers. De deelnemers zul je slecht zien doordat ze make-up op hebben die reageren op okay, de blacklight. Oh, ja. Er zit een stagist erbij die de mensen zeg maar versiert om, yeah. ja, om het hele spektakel ja. nog een extra tintje te geven. Ja. Ja, dat was vroeger in de dancing of disco ook zo, een, een wit shirt of overhemd. Ja. En dan onder blacklight. Ja, dat was, dat was zo, ja. Ja. geweldig. Ja. En Quincy, jouw idee was? Uh... Um, ons idee is uh, Movie Night on the Beach. We gaan uh, de beddenbak bij Bad Zuid omtoveren tot een bioscoop.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 Het Laat mogelijk beginnen, maar omdat we om vrijdag en zondag moeten we om twaalf uur dicht zijn. Dus het zal rond 9 uur half tien worden, de starttijd. En zaterdag kunnen we iets later beginnen, omdat we dan langer door mogen. En dat betekent dat jullie dus drie avonden dit experiment na nou, experiment, het, het, gaat, het, het gaat evenement gebeuren, ja. gaan doen. Met drie verschillende films? Ja. Dat klopt. Heb jullie al enige idee? Um, we gaan waarschijnlijk een, uh, een stemming houden op onze Facebookpagina. Dus uh, iedereen kan die in de gaten houden. Ja. En um, dan de, de, de, de film met de meeste stemmen die gaan we draaien. Oh, dus jullie geven een paar films aan ja. en dan laat je erop stemmen. Ja. En het moet natuurlijk wel films zijn die een beetje voor uh, iedereen zorgen. Uh, voor iedereen beeld, ja. ja. ja. Uh, Geef ze zien. een voorbeeld. Wat, uh, wat is een van de films um, die er... Uh, nou, we waren bezig met Chef. Dat is een film van vorig jaar. Die heeft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 En uh, ja, dat gaat over een, uh, een kok die, uh, die zijn leven gaat omgooien. Ja, en omdat we natuurlijk ook in een, in een gelegenheid ja. houden, is dat best wel een, uh, is dat wel een hele leuke film. Dat is hij is voor alle leeftijden en hij is grappig. Ja. En, uh... waar, waar loop je tegenaan, Quincy? Je vertoningsrechten, moet je die betalen en, en dat soort dingen meer? Als je dit organiseert? Uh, nee, omdat het een pop-up weekend is, zitten we eigenlijk aan vrij weinig regels vast. Behalve.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 Het volleybal, eigenlijk voordat ik reclame ging maken, had ik al twintig uh, teams. En eigenlijk was mijn doel... Maar ja, je wil ook teams. toeschouwers natuurlijk. Nou ja, ik denk uiteindelijk dat uh, de reclame die we door het pop-up weekend hebben gehad... en uh, ik heb via Facebook geadverteerd... Ja, ja. En,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 In een okay. <laughs> Message in a bottle.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 Lucht in een mooie zee. Ja, Morgen hebben we een subtestdag. Sub staat inderdaad voor stand-up peddling. Dat is een, een bepaalde vorm van watersport waarbij je op een, een grote surfplank staat met een pedal in je hand en dan al peddelend probeer je door de ondersteuning te worden. Het is niet zo makkelijk, maar je moet maar eerst eens nou, op die plank komen. Het, het, het, het, het ziet er uh, makkelijker uit als je <lacht> denkt, nou dat kan ik ook, tot je het probeert. <lacht> en, uh, en dan merk je dat het een hele lastige sport is waar een hoop techniek voor vereist is en ja, ja. ook uh, best wel kracht ook. Het ja, is een, want uh, ik. Hele Sport. dat het voor uh, beginners en gevorderden was. Dus dat betekent al dat het ervaring vrij is. Maar volgens ja. mij uh, je hebt gelijk, Donnie moet eerst maar eens rechtop komen. Op die plank, plank. komen. Nou, zeker op de Zambartse Zee die nogal, uh, die nogal uh, golfachtig is. Ja. Uh, is het uh, best lastig om het te uh, leeren. Ga je, je leeren. eerst door de branding heen, achter de slag en dan op die de, plank? De, uh, de ervaren suppers die stappen eigenlijk direct op het schuim al op, zeg maar. Zo. En die peddelen dan door de branding heen. Wow. Maar als het te hoog is, dan ga je erop liggen en dan uh, peddel je met de handen doorheen. Ja. En, en dan, dan ga je pas, En dan ga je peddelen, ja.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 Haven? De, Boven, ja, de haven. We noemen het de haven. De haven ja. Ja, ja, we hebben het over de haven. Ja, ja. Uh, nu hoor ik, uh, is met een heleboel disciplines Klopt. uitgebreid. Klopt. Betekent dat jullie als vereniging ook enorm gegroeid zijn? Ja, we hein? zijn enorm gegroeid. We zijn uh, trouwens bijna aan ons 50-jarig jubileum toe. Opgericht in 1966. Ja. We hebben altijd watersportvereniging Zandvoort geheeten, ja. ja. Maar ja. Uh, je hebt gelijk uh, vooral ge, uh, gefocust op uh, het zeilen met Katte ja. ja. uh, Maar de laatste tien jaar zie je er echt een, uh, een nieuwe ontwikkeling bij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 radio, dat er dus uh, kitesurfing uh, kite voor de kust van Zandvoort werd gehouden. Ja. En de meneer die daar sprak voor de radio, die zegt, het kon niet beter. Het, deze, ja. deze storm, het kon niet beter. Is dat zo? Nou, dat hangt een beetje van je ervaringsniveau. Of? Het was ja, wel ja. echt wel voor de, voor de gevorderden, de zeer ervaren kuiters met windkracht 9. Want dan ga je pas echt de lucht in. Dan, de... De... Ja, dan kan je hele hoge sprongen maken. Spectaculair. Maar... Spectaculair. Ja. Ik dan, zag dan, op TV ja. Noord-Holland wat journaalbeelden daarvan. Nou, een metertje of tien de lucht in zeker ja.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 Eh, Wassenaar en Scheveningen. En vandaan laten we al die 250 kaiters terugvaren naar, uh, naar Zandvoort. Er wordt een uh, vreselijk spectaculair uh, gezicht als het doorgaat. moeten moeten omstandigheden ja. goed zijn. Ja. En we hebben ook dan op de andere weekenddag, mits de omstandigheden goed zijn, het open Zandvoortskampioenschap kampioenschap uh, kitesurfen voor jeugd. Uh, freestyle. Uh, waarbij dan de jeugd echt sprongen maakt en uh, allerlei acrobatische toeren uh. uithaalt op de kiteplank. Maar ja. nee, we ik had hebben niet een, hoop, een beetje... events ja. in gedachten. Waar ik nieuwsgierig naar ben, dat... Jullie hebben een prachtig clubhuis tegenwoordig. Een paar is ja. nu. Daar kom ik straks nog even op terug. Een vraagje. Maar uh, bij dit soort evenementen trekken heel veel mensen. Uh.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 ja. dat je voldoende renningsmateriaal aanwezig hebt. Bij grote events hebben we een RBO er, stand-by. Uiteraard werken we heel nauw samen met de ZTB, de ja. reddingsbrigade en ook de KNRM. Ja. Uh, en die zullen ook uh, volgende week als we die events hebben een stand-by staan of zelfs op het water op gaan ja. om, uh, om eventueel assistentie te verlenen. Dus ja. uitermate een hele goede samenwerking met die twee organisaties. En op het strand mag ik aannemen, weer passanten, kinderen, en ja. een, een stuk veiligheid ja, Heb hebben daar dan ook een, nodig. Ja, we hebben dan een, een beach crew die daarvoor zorgt. We houden altijd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 hoe ja. groot is het bestuur? Het ja. bestuur bestaat momenteel uit acht mensen. En uh, nou, dan heb je het al, uh, al aardig druk. Nogmaals, het is een verenigingsbaan natuurlijk. Het moet allemaal ja. tussendoor. Ja.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 Wil willen geen tigse strandpaviljoen erbij hebben. Ja. Het moet wel alleen voor leden zijn. En, en, en bezoekers en, en dergelijke. Uh, hoe is jullie relatie nu met de buren, de anderen dan? Uitstekend. We hebben uitstekende ze zijn ervan uh, overtuigd dat jullie geen concurrent zijn. Dat, dat zijn ze inmiddels. Daar waren al. ze dat, bang dat, voor. Was, uh, misschien aanvankelijk uh, ja, ja. wat koud watervrees van ja. die kant. En ik snap ja. het ook wel als je je brood weer moet verdienen. Dat vind verdienen. ik wel een leuke term in dit geval. Hè? Ja, maar ja. wij zijn. Uh, ja, het water kan behoorlijk rijden in de ja. Noordzee. <laughs> zeker nu nog. Ja. Maar uh, dat we, zijn, is allemaal we goed zijn een sportvereniging. Gekomen. En een sportvereniging heeft natuurlijk voor het sociale deel van het vreemd ja, leven tuurlijk. een kantine nodig om mensen te huisvesten.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 eten en drinken. Ja. Ik heb als uitgegeven dat wij als club toch wel uh, enige tienduizenden euro's per jaar aan omzet uh, naar de strandpavillons brengen. Hebben jullie dat ook met, uh, gecommuniceerd met die strandpavioens? Nou, nee, die, die hebben dat, dat ook wel een... door. We <laughs> hebben uitstekende relaties ja, met die lui. Ja, ja, ja, dus dat ja, gaat allemaal ja, ja. prima. Nou, het is, en, is leuk om te horen dat dat allemaal goed gekomen is. Dat is allemaal goed gekomen. En ja. en dat is, moest even inslijten misschien. En, uh, maar ik, uh, ik kan me er van de afgelopen twee, drie jaar geen enkele wanklank meer herinneren. Dus dat is allemaal prima. Leuk, nog even over de agenda. Want ik hoorde net al een uh, natuurlijk uh,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 Uh, we hebben dan, uh, die gaat dan misschien volgende week door. Net als dat Open kampioenschap Jeugd Freestyle kitesurfen. Ja. Dan hebben we dus morgen die subtestdag. Dan hebben we in uh, augustus nog een grote uh, lange afstands zeilwedstrijd. Uh, de Eneco Luchte Duinenrace. Die we ook al uh, de, ruim uh, 30 jaar precies dit jaar organiseren. Welke, welke banden hebben jullie met de Eneco? Want Eneco is een uh, sponsor van de Watersportvereniging. Oh. En, uh, en zij uh, sponsoren ieder jaar uh, die Eneco Luchte Race. Ja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 Dichterbij, dichterbij neer te zetten. Ja. Hm. Uh, zeker als je bedenkt dat daar best een alternatieve mogelijkheid voor is. Hm. Uh, dus dan uh, daar spreken wij ons uh, uit van nou jongens denk er nog eens over na en zet die windmolens wat verder weg. Ja. Nou zullen we daarmee afsluiten dan? Maar ja goed, is het standpunt sowieso uh, van de ja. meeste mensen. Dus... Ja en ook van de ja. Oké. Okay. Okay. Okay. In ieder geval uh, dank uh, voor uw aanwezigheid en voor de uitleg. en uh, nou, Een heel goed uh, seizoen gewenst uh, met uh, alle wind uh, die, die jullie wensen. Ja dank jullie wel, dat gaat zeker lukken. Ik ga gauw naar het strand om de jeugdzeilessen te begeleiden. Uh, okay. en, uh, je zegt goedemorgen Zandvoort en uh, dank u wel. Oké, okay, yeah. goed. We gaan het eerste uur uh, afsluiten met uh, Mecano, Higo de la Luna.